Van der Linde met het NOS-journaal. Na de aardbeving van gisteren in Groningen is het aantal meldingen van schade opgelopen tot 593. In 25 gevallen is er sprake van mogelijk acuut onveilige situaties. Een deel van die gevallen is inmiddels onderzocht. Op twee plekken waren maatregelen nodig. De beving had een kracht van 3,4 en was een van de zwaarste bevingen ooit in Groningen. Iran zegt dat het beslag heeft gelegd op een olietanker in de straat van Hormuz. Er zou een illegale vracht aan boord zijn. Staatsmedia geven geen verdere details. De tanker was op weg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Singapore. Niet lang na vertrek werd het contact verloren en zette de tanker koers richting Iran. Het schip zou met drie kleine boten zijn aangevallen. Het is meer dan een jaar geleden dat Iran een schip in beslag heeft genomen in de Strategische Zeestraat. In een woning en een auto in Berg en Dal heeft de politie meerdere dozen zwaar en illegaal vuurwerk gevonden. Bij het doorzoeken van de woning concludeerde de explosieven opruimingsdienst dat er mogelijk gevaar was voor de omgeving. Zes woningen werden ontruimd. Voor de bewoners is opvang geregeld. Wat er precies is gevonden in de woning in Berg en Dal wil de politie nog niet zeggen. Meerdere personen zijn aangehouden, meldt Omroep Gelderland. In Uithoorn in Noord-Holland zijn vanochtend een auto en een tram op elkaar gebotst. Daarbij raakten drie mensen gewond onder wie de beide bestuurders. Vanochtend vroeg reed een auto door dichte spoorbomen en kwam het op het spoor terecht. Door de botsing ontspoorde de tram en brak de bovenleiding af. Vanwege het ongeluk is er geen tramverkeer mogelijk in Uithoorn. Het weer. Op de meeste plekken is het droog. Het is 7 graden in het noorden, tot 15 in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt. Morgen begint de dag met regen. Later zijn er opklaringen bij 7 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 I never, I, never was was I never meant to call you when you sound rough I never meant to call you Oh En eigenlijk, eigenlijk, Richard, moet ik hem gewoon uh, acht minuten ruim achter elkaar draaien. Deze van Prins. Het blijft een geweldig nummer, de Purple ja. Rain. Nou, aan het begin van de derde uur alweer van uh, dit uh, radioprogramma. Het is daar uh, in uh, Castricum Drama, zullen we maar zeggen. Verliet de Piet net, 7-0 voor uh, Castricum. Yeah. Dus dat gaat hem niet meer worden vandaag. Yeah. Ja, heel veel uh, basisspelers die... Uh, Uitgevallen zijn uh, heel veel uh, geblesseerde spelers. Maar ook uh, die uh, deze wedstrijd niet konden. Ja, dan uh, krijg je alle jonge lui. Goed dat ze een keertje gaan spelen natuurlijk hè, in het uh, eerste. Maar ja, ze zijn niet opgewassen dan tegen de nummer twee uit de competitie van dit moment. Nee. En dat blijkt maar weer. Ja, ik, ik kan wel zeggen van uh, het is goed dat ze de keer die ervaring hebben. Dat is natuurlijk ook zo. Maar aan de andere kant, het, het wordt bijna traumatisch als je dan... Je eerste wedstrijd doet voor het eerste en dan <laughs> verlies je met 7-0. Ja, daar heb je ook T weer een punt. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn? Dan kun je hè? meteen naar de psycholoog toe. <laughs> <laughs> <laughs> Precies. <laughs> nou ja, goed, we zijn er, derde uur. Wat gaan we daarin doen? Want nou. volgens mij gaan we uiteraard weer een pit reporten onder meer. Ja, we gaan uh, Randall weer bellen. En we gaan Piet bellen. He, want het is kwart over uh, vier, is het afgelopen, de voetbal. En uh, half vijf hebben we nog het dier van de week. Zeker. Nou, het zou allemaal ietsje opschuiven. Want uh, zo dadelijk eerst uh, Piet. En dan gaan we naar Rendon toe naar een plaatje. En uh, ja, Rendon, dan praten we zo tien minuten over uh, de autoracerij. Uh, daar weet hij heel veel over te vertellen. Dus lekker blijf luisteren op deze druilerige donkere zaterdagmiddag. ...naar je eigen radio, ZFM. Al 35 jaar, hè? 25 jaar Classic Concerts... ...en uh, 35 jaar ZFM. Leuk dat je luistert. Zaterdagmiddag, Zandvoort op zaterdag. Tot aan 5 uur en daarna worden we overgenomen door uh, Fred. Hij is er dan weer met uh, Entertainment for You. Zometeen na het volgende plaatje gaan we naar uh, Kastikum... ...weer naar Piet Pijper. De wedstrijd van vandaag, waar het uh, net uh, 7-0 stond dus uh, net... Dat zal wel niet veranderd zijn, ben ik bang. Alhoewel, misschien uh, nog uh, meer doelpunten voor Kastikum. Ga maar hard vast. Maar goed, gaan we gaan hem wel eventjes uh, bellen. Na deze van de Jabro and People uit de jaren 80, I wouldn't lie to you... Ja, bro, en people uit de jaren 80. Die ethisch een uh, lekkere ethisch klassieker. En uh, I wouldn't lie to you. Ja, Piet. Ja. ja hoe, gaat het, uh, hoe, hoe gaat het daar? Heb jij, heb jij ook uh, de zak van Sinterklaas bij je? Toevallig, of niet? Volgens mij heb ik alle Sinterklaas bij me hier die in het veld staan. Oh. En we zitten in de 87 e minuut en het dit wat die geschiedenis is echt kan ik me niet meer herinneren in mijn tijd bij S.V. Zandvoort, maar we staan 10-0 achter en, en, en we hadden hier vlak voor een, een, een, een mooie aanval van S.V. Zandvoort die eindigde met een schot net naast. Die hing in de lucht om die 9-1 te maken, maar het is nu 10-0, dus ik weet niet wat ik hier verder nog aan moet toevoegen, maar we zijn, zijn echt glazen bij in het spelen en het is echt, het, ja ik, ik kan niet, de jongens doen hun best, maar... Dit is gewoon een onhaalbaar spel, dus het is echt vreselijk triest. En nogmaals, ik kan me niet herinneren dat we ze met zoveel verloren hebben. Ik loop wel heel lang mee, maar, maar dit, dit is echt verschrikkelijk. En we zijn er nog niet, want we moeten nog uh, vijf minuten. Ja, daarom. Dus, dus, uh, dus, dit, ja, het is verschrikkelijk, maar het is 10-0 en uh, ik kan er niks aan veranderen. En, uh, op dit moment de spelers ook niet, dus, uh... Nee, we hadden het hier in de studio er ook uh, net over, uh, trouwens. Van, uh, yeah. Ja, ook voor die, uh, die uh, jonge spelers is het ook natuurlijk helemaal niet leuk uh, als ze, uh, zeg maar, uh, nu uh, meespelen en dan uh, zoveel doelpunten om hun oren krijgen. Nee, het is schrikkelijk. Nee, het is ook helemaal zeg niet leuk. En uh, ja, nogmaals, ja, het, het is ook helemaal niet, uh, niet geflatteerd of zo, We zijn gewoon, elke bal gaat naar de tegenstander in. We zijn er geen knip van de neus waard eigenlijk vandaag. Mm. Ja, en natuurlijk als je 5-6-0 zet, gaat ook je interesse worden een beetje anders. De enige die hier met, met kop en schouders over uitzet is Karsten Vries. Die, die blijft maar gaan als 34-jarige speler die vorige week de speler van de, van de wedstrijd werd. En die gaf hier ook weer een mooie bal nu. We krijgen nog een antwoord En die Karsten is ja, dus de enige die uh, nog, nog aan een voldoende komt. En de rest is allemaal uh, ver beneden uh, voldoende. Dus die zegt: Ik kan geen iemand bedenken die wel goed is. Maar, maar Kas is uh, een koppenschouder, steek niet niet bovenuit. Hij is niet zo groot, maar vandaag figuurlijk wel. Uh, Koor, krijgen krijgt S.V. Zandvoort. En die gaat Kas ook nemen. En dan gaat hij voor de goal. Opbal van Zandvoort, nee, niks. Boom, oh, gaan ze weer. Nee, nee, nee. het blijft 10-0. Dus de aanval is afgebroken met Zandvoort. We gaan ingooien op de helft van Kastrikum, weliswaar. We zitten nog in de aanvalvak, uh, zeg maar. Dan gaat hij over rechts. Dan gaat een speler verzoend gaat redelijk door, breekt door, voorzet. Oh, nee, uh, komt -ie. Nee. Oh, oh, oh. Ja. die Nee. Die spelers zie ik zelf nog niet eerder heb je in het voetballen. Die komen zo uit het onder de 23 vandaan, waar ik de naam ook niet allemaal paraat heb. nog. We zitten nog steeds op de, in, in de aanval, is zo'n kort ingooit De linker buiten positie ongeveer. Gaat hij weer? Nee, nee. En daar komen ze weer, kast Nee, onderbroken. Dani Kiergott de bal. Lucie. En een hele verre bal, maar die zal wel over de zijlijn gaan, denk ik. Nou, Piet. Nee. Ja, het is, uh, het is niet anders. Het is troosteloos vandaag en ik, ik schaam me voor deze prestatie. Schijnt zich, vind het ook genoeg? Dus hij fluit af, het is 10-0 geworden en het is echt verschrikkelijk. Oké, okay, nou, dank u wel in ieder geval voor je, voor je tijd daar. we uh, ja, okay. hopen op de volgende wedstrijd dat het weer wat volgende beter week. gaat. Kijk wat die Sinterklaas om gaat morgen. Zou, nou, zeker weten. Wordt spannend, hoor. Hoi, hoi. Word jij mee naar, naar Spanje genomen? Weet je daar wat van? Ik maar heb er een mee te maken. Ik doe alleen mijn best. De, de, de, ja, ja. Nee, maar dat ze iedereen mee naar uh, Spanje nemen. Is wel lekker, ja, ja. trouwens. Mooi weer ja, ja. Uh, daar. Ja. Dat is zo. Ja, Ik geniet er ook graag daar. Oké, okay. okay, okay, dankjewel. Hè. Tot volgende week. Hoi. 10-0. Ja, dat is echt niet best. We kunnen niks aan veranderen. Heel veel geblesseerd. En dat is met name wel de oorzaak van deze afslachting. Want zo kunnen we het wel noemen daar in Castekum. Hier is Eric Clapton. Mooie muziek zo op de zaterdagmiddag. If I reach the stars.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 Dat was Air Clapton en Change the World. Vond je het ja. wat uh, rendend, dat plaatje? Dat is een oude. Ja, een hele oude. En die, en die had ik al heel lang niet meer gehoord, maar is wel een prachtig liedje. Ja, lekker ook. Ja, zo, rond ja. De, zo rond de kerstperiode is het altijd ja. een lekkere plaat ook op een, een of andere manier. Ja, en veel lekker om naar te luisteren en al die kerstfilms op tv, dus dat is een hele goeie. Ja, daar zijn we nou al klaar mee. En de kerst eh, is uh, pas over een maand uh, ruim. <laughs> ja. <laughs> ja, kansloos. Ja, kansloos. kansloos. Nou ja, hoe, hoe zit het met de, de racerij? Heb jij eh, nog nieuwtjes die de afgelopen week opgevallen zijn? Nou ja, een van de nieuwsjes uh, op het ogenblik. En die gaat dadelijk verstaan dat Rocco Coronel, nou dat is de zoon van natuurlijk. Ja. Uh, die rijdt uh, vandaag zijn eerste Formule 4 wedstrijd voor het Spaanse kampioenschap in uh, Barcelona. Ah, kijk. Kijk, dat is mooi hè. Dat en, uh, is uit... zeker mooi uit in de vrije training in een veld van 35 auto's de 13e tijd gereden. Nou, voor, voor het eerst in zo'n open zitten is dat natuurlijk heel knap. Ze hebben geen kwalificatie gehad, omdat het systeem voor uh, treklimits niet werkte. Dus ze gaan gewoon de vrije training pakken als stadplaats. En ik denk dat ze net van start zijn geraakt. Dus zijn eerste wedstrijd in de Formule 4, uh, helemaal top toch? Hey, ja, wat gaaf. En, uh... Ja, is het ook bekend uh, bij jou uh, welk team uh, hij uh, in zit dan? Uh, volgens mij zit hij bij MDM. dus uh, dat zijn goede jongens, dus het gaat altijd goed. Oké, oké, oké. En was het dus, niet uh, zo dat uh, René Lammers uh, daar ook in uh, rijdt in de Formule 4? Ja, uh, uh, die zat volgens mij in de Formule 4, maar weer een andere kampioen. Dus, uh, ze hebben allemaal regionale kampioenschappen en dit is een Spaanse. En uh, ik weet eigenlijk niet waar Nederland maar in heet. Ik heb eigenlijk geen idee. Ja, volgens maar, mij ook de Spaanse. Ook de Spaanse. Ja. Ik, ik, ik heb niet gehoord dat hij meedoet. Uh, ik krijg allemaal appjes van Tom. Als Tom aan het appen gaat, dan weet je dat de hele wereld uh, gelijk weer op zijn kop. Dus. Ja, ja, ja, zeker weten. <laughs> ja, ja. Mooi hè, dat, uh, dat uh, zeg maar al die uh, jongelui. Uh, ja. ...toekomstige ja. Max stappetjes zijn, zeg maar. Ja, toekomstige Max stappetjes. Nou ja, laten we hopen dat natuurlijk ooit... Een ...net zo'n goede jongen in Nederland... ...uit die polder komt als Max Verstappen, hè? Ja. Nou, Want dat natuurlijk een halve bellig is... ...dus dat mag ik niet helemaal zeggen... ...maar het is natuurlijk wel zo... Uh, ja, jongens, uh, we hebben best wel heel veel talent in Nederland. Zowel in de kartsport als in uh, nu wat andere klasses. Dat hebben we ook bijvoorbeeld in de Prix, In de motorwereld zie je dat ook. Uh, en ik, ik ben daar gewoon super trots op dat uit zo'n klein landje toch iedere keer weer... van dat soort mensen toch wel weer uh, naar voren komen. Want het is een hele lange weg richting Formule 1. Hè. Vergis je niet, hè. Maar, uh, we hebben ook genoeg talenten die Formule uh, 1 zouden kunnen rijden... maar die gewoon het geld niet hebben en er gewoon niet komen. Die zijn er natuurlijk ook nog een keer. Ja, precies. Maar, maar deze jongens, uh, ja, weet je, uh, ik heb het al eerlijk gezegd, die Rocco en ook René, die moet je in de gaten houden. Zijn twee jongens die kunnen het gewoon, het paar. En, uh, en die hebben natuurlijk ook even goede papa's achter zich, hè? die weten hoe de wereld in elkaar zit. En dat is heel belangrijk. Dat scheelt ook een hele hoop papa's. Ja, goede papa's. Goede papa's die ook de centjes bij elkaar kunnen krijgen door toch weer op een kantoor met de vuist op tafel te slaan. En jij gaat mijn zoon sponsor. Ja, <laughs> slaan. ja precies. Ja, ja. Ja, net als uh, Jos Verstappen stappen bij Max uh, gedaan heeft. Ja, nou ja, zo moet je in principe zien. En, uh, en Jans is ook de sponsor uiteindelijk wel binnen te krijgen uh, en met, uh, met zijn heel team. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon helemaal top. En uh, ja, er zijn toch, ik heb al laatst wel eens een keer wat gezien. Dat er uh, een sponsor is geweest die kon voor 5 miljoen instappen. En dan zou die zo 10% van de omzetten van, uh, maar nou, dat heeft hij niet gedaan. Nou, die heeft nu spijt hoor. Zeker weten. Oh, die heeft hij joh. Jij spijt. Joh, joh, joh, ja. En uh, Jumbo, dat ze, dat ze gestopt zijn met uh, Max. Denk je dat ze daar nog... Uh, uh, ja, nadelen ja, van onder, uh, ondervonden ja, hebben. Kijk, hij heeft inmiddels wel zoveel vervangende sponsoren. Uh, uh, ik had alleen, als je ziet wat Jumbo in het begin heeft gedaan, hè, wat Fritz bijvoorbeeld uh, in het begin heeft gedaan met, uh, met, uh, met Max, dan zou ik zo'n sponsor nooit meer van mijn helm afhalen. Oftewel wel die betaalt, klaar. Maar ja, dat, is, dat keiharde wereldje van de Formule 1 is dat niet te uh, sprake. Simpel. Nee, dat Om, is ook uh, zo? Nee, en ik denk dat ze eigenlijk nog waardering die kant op naar Jumbo hebben opgegeven. Hoor. Dat het helemaal geen probleem is. Maar dat stikketje van Jumbo, die had eeuwig hetzelfde plekje gehouden ja, ja, ja, ja. Uh, ik, ik heb ook sponsoren op mijn auto staan die sponsoren jaar niet meer, of dat ze een bedrijf niet meer hebben, maar ook gewoon of ze de centjes niet meer hebben. En die zijn altijd zo trouw geweest, nou die blijven er gewoon op staan. Lekker boeien. Ja, ah, dat is wel mooi dat je dat doet. <laughs> ja, zeker. Ja, ja toch? Ja. Uh, lekker boeien. Moet allemaal kunnen. Zeker dus, uh, weten. Nou, hey, ja. Ja, voor de, de Formule 1, uh, ja, eerst uh, vorige week. De de prestatie van Max. Ja, gewoon Briljant, hè? Ja, wat moet je daar nou van zeggen? We, nou, het eens wat ik zeg, wat hebben ze daar zitten slapen bij Red Bull? Dat is niet vanaf de dag heen die auto. Nou, precies. Ja, klaar. Gooi ze een nieuwe motor erin en even uh, opnieuw uh, instellen en ja, dan is het e in één keer goed. En dat doet opeens wel. Ja. En, en, en het was volgens Max nog helemaal niet oké. Okay, maar je zag het kopje van Lendo dat Max vanuit de Pitstraat, ook nog een keer met een uh, lekke band... uiteindelijk maar tien seconden achter hem zit. Ja. En dan gaan ze daar met McLaren heel wat nadenken. Ook dat kan natuurlijk in principe helemaal gewoon niet. Klaar. En uh, die weet ook wel dat gewoon die Red Bull het op zeker die wedstrijd, het weer deed. Hè? Het kan de volgende wedstrijd wel weer anders zijn. Hè? We weten het niet. Hè? Maar, uh, we moeten uh, op zeker bij Red Bull. Uh, de ene wedstrijd gaan ze als een kogel, de volgende wedstrijd, nou ja, zitten ze op een ander circuit zijn ze bezig. Gaan we het ophouden. En, uh, en dat leek het hier natuurlijk heel erg op, dat ze <laughs> het circuit waren vergeten. Maar uh, ja, dit was gewoon. Kijk, als we nog twijfels zijn dat Max een van de beste coureurs ooit is, dan is dat wel hier weer weggenomen, klaar. En uh, ja, hij, heeft dat, hij heeft dat met dat circuit, hè, want hij heeft natuurlijk meer mooie wedstrijden laten zien. Hè, in de regen, dat de 17e plek, uh, bijna spinnen, niet spinnen, weet je wel. Het, hij heeft zulke mooie dingen daar laten zien. Dus dat circuit, het circuit ligt hem ook heel erg goed. Ja. En de, de menigte oh, ja. die was ook gewoon voor uh, Max, hè? Als hij uh, ja. weer iemand inhaalde, dan uh, ging het publiek weer uh, flink uh, tekeer. Ja, maar het is heel simpel. Max heeft daar het publiek natuurlijk al helemaal die dingen laten zien. En Max is uh, een rijder die er altijd vol voor gaat. En niet loopt te mekkeren. Ja, hij loopt wel te mekkeren, hè. Want we denken, hij loopt wel te mekkeren. Maar dan ook terecht. Maar die er altijd vol voor gaat. Nou, als Brazilianen... Uh, ergens helemaal gek van zijn, zijn careurs die er altijd vol voor aan. Ja. Klaar. En uh, ja, dan, dan weet je gewoon dat je daar gewoon uh, publiekslieveling wordt. En dat is hij gewoon. Uh, dus ja, uh, Max kan daar niet heel veel doen. Ik denk niet dat Max daar een restaurant moet binnen te lopen, dat hij moet betalen. Dat gaat gewoon niet. Op de... <lacht> nee, Klaar. nee, dat denk ik ook niet. <lacht> ja, ja, Ja, ja, ja, mooi hè. Maar uh, ja, geweldige prestatie. En uh, nou, nou hoorde ik ook uh, verhalen, want uh, ja, het is niet uh, alleen de andere motor natuurlijk, maar ze hebben nog heel veel andere dingen ook met die auto gedaan. En dat vraag ik vraag het dan even aan jou. Want dat zouden ze niet bij de auto van Tsunoda hebben gedaan. Maar ze zouden Max een hele nieuwe bodemplaat hebben gegeven. Die ja. eigenlijk uh, ja, al vermoeden dat hij... Ja, ik vind het zo raar verhaal. Vermoeden dat die veel beter zou zijn. En die hebben ze nu weer even snel uit de kast gehaald. Ja, ik loop er in donder van, ik, uh, klaar. Ik denk dat gewoon uh, met die andere auto toch wat aan de hand was. Misschien ook die motor, hè. Max voelde vibraties in de auto. Dat kan, kan ook uit de motor komen. En jongens, uh, in de Formule 1, als jij 20, 25 pk mist in een motortje, dat is verschrikkelijk veel. Hè. Uh, dus. Um, uh, als er iets met die motor is geweest, dan kan ik dit heel erg begrijpen. Ik denk dat ze ook gewoon uh, toch even de koppen bij elkaar hebben gestoken, jongens. We gaan die auto gewoon even heel anders opzetten. Uh, misschien qua hoogte, een millimeter kan wel anders zijn. Uh, je praat er over duizendsten hè, in, in, in, in uh, afstellingen en toestand, dat soort dingen. En uh, ik denk dat we toch even de, de data hebben bekeken en we hebben gezegd, joh, we gaan het heel, even heel anders doen. En uh, we, we hebben toch niks meer te verliezen. Want ze hadden helemaal niks meer te verliezen, hè. Klaar. Als jij zo achteraan staat. En dat hebben ze gedaan het goed uitgepakt. Ja, en Sunoda jongens, uh, ik weet het niet, maar ik denk dat het echt het einde van het jaar is. En ik verwacht eigenlijk nog wel voor het einde van het jaar. Ja, maar de, ja, dat, dat lees je ook uh, weer uh, bij uh, artikelen van. Uh... Ver, ver, ja, verhalen ver ver, haal hem uit zijn lijden vandaan, uh, zeg maar. Ja, nou ja, ja maar ik weet niet, als ik daar teamgenootje was en uh, hij staat achter mij en haalt me in, hij staat op het podium en ik sta nog steeds helemaal achteraan, ja, zou je er zelf ook niet eens in een hoekje gaan zitten en gaan nadenken? Ik denk het wel. Ja, zeker weten, zeker weten. Nou ja, geen uh, goede toekomst voor uh, Tsunoda waarschijnlijk. Nee. Absoluut niet. Absoluut. En, uh, maar uh, wel voor Max. En uh, dat hebben ja. ze bij Audi ook weer uh, gezien. Dus ja. Audi zegt al: van nou, uh, we willen Max wel hebben. Want er zit natuurlijk ook een uh, oude uh, Red Buller uh, die het uh, nou uh, daarmee ja. voor het zeggen heeft. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat er geen één team in de Formule 1 is die zegt: wij hoeven Max niet. Er is er geen één. En, uh, uh, en als ze als we dat wel zeggen... Nou, dan zijn ze gewoon zo'n serieus de weg kwijt. <laughs> zeg ik dan maar. Ja. Maar ik denk dat andere teams Max willen hebben. Ja, Eerst tuurlijk. krijgen ze natuurlijk een heel mooi apparaat achter zich... met een hoop sponsoren erbij. Uh, ze krijgen uh, een, uh, een team uh, van mensen... die gewoon weten hoe de familie in elkaar zit. En ze krijgen een rijder die er altijd 100% voor gaat. Ja. En die ook nog, even heel eerlijk... Uh, een redelijk kapotje potje kan sturen. Dus... Um, ja, weet je, er is geen één team die zegt we willen hem niet, maar niet alle teams kunnen Max betalen, want hij komt niet voor één miljoen rij, hè. Moer, dat is een hele korte discussie. Dus je moet er wel wat centjes neerleggen. Dus ja, je moet, je moet er gaan overwegen wil ik dit wel of wil ik dit niet? Moer, klaar. Moet. Ja, Max is wel heel erg uh, trouw aan uh, Red Bull en dat begrijp ik ja. ook wel, hoor, dat hij dat uh, doet. Nou ja, uh, uh, de ene kant wel, aan de andere kant is het wel heel simpel... Uh, uh, ...je wil als rijder altijd een auto waar je mee kan winnen... ...en waar je wereldkampioen mee kan worden... ...en die heeft Red Bull dit jaar niet gegeven. Nee, dat is waar. En, uh, en daarom vind ik het gewoon heel netjes... ...dat hij uiteindelijk zegt van... Uh, ...jongens, ik blijf Red Bull gewoon trouw... Uh, ...ik dien mijn contracten uit... ...en uh, dan zie ik wel... ...ik denk dat Max... ...2028, hè, geloof ik, het contract, dat Max daarna zegt... ...joh, ik ga andere leuke doen, uh, dingen doen in mijn leven... Uh, ...maar ik denk dat hij gewoon zijn tijd bij Red Bull gaat uitzingen. Ja, maar, ja en, uh, dat vermoed ik ook. Uh, en, en, en, en, en uiteindelijk, wees even eerlijk, hij heeft vier kampioenschappen aan die jongens te danken. Ook, ook een bak ellende, want in het begin ging het allemaal niet zo goed. Hè, met al die motoren die ploften, toestanden en dat soort dingen. Maar hij heeft uiteindelijk ook gewoon vier wk titels Dus... Eh, ja, dat had hij in de Williams niet gehaald, hoor. Nee, nee, nee, nee. helemaal waar. waar. Ja, dus, uh, ja uh, ik, ik denk dat we uh, al die broodje aanhalen verhalen van die moeten nemen. Er zijn, ik zeg altijd maar, er zijn maar een paar mensen die het weten. Dat is uh, Jos, dat is Max en dat is Gremol. En die weten wat ze gaan doen. En uh, die maken alle contracten op. En uh, ja, joh, hij zit er gewoon lekker. Moe, uh, de leuke mensen om zich heen. En uh, ook goed als, sorry, wat ik dit weekend zeg, dat ook de mensen om hem me heen ook uh, tegengas geven als ze het niet met de mens zijn. Dat is ook heel erg goed natuurlijk, hè. Want, uh, uh, dus ja, ik heb wel zoiets van, uh, uh, la laat lekker doorgaan. Uh, volgend jaar wordt natuurlijk een heel ander jaar, hè? Uh, We weten helemaal niks, hè, van volgend jaar. Die waren gaan zoveel anders worden. Het is, uh, het is een hele lijst uh, van uh, veranderingen. Uh, ja, dus... Eh, wat er volgend jaar gaat gebeuren, we gaan het wel zien. We, uh, maar we, zien we weten wel dat. hoe uh, de groene sauber uh, er uh, volgend jaar uit gaat uh, zien ja. natuurlijk. Ik vind hem saai. Ik <laughs> ook. Dat heb ik nou ook. <laughs> ja, ja enige herkenbaar is die, uh, die ringen van Audi hier op, uh, op ja, de, maar de voorkant. Eerlijk, maar, uh, he? We hebben het over Audi. En uh, wees nou even eerlijk, in elke Audi in heel Nederland rijden alleen maar saaie mensen. Klaar. Dus dan kan je ook niet verwachten dat zo'n team een heel uh, spontane auto op, uh, <laughs> qua kleurstelling gaat neerzetten. Laat Nee, dat is, dat is ook zo. zijn wel nou, snelle auto's, zijn wel snel. Hou echt goede auto's, maar jongens, het is dit gewoon echt gewoon helemaal niks, geen scheuwigheid in, zo'n ding. hoor ik van een auto, <lacht> ja. Ja. ja. wij zeggen het gewoon op de radio en het is Dat ook zo, dus... Uh... Ik zeg het wel op de radio. Ja. Als ik aangevallen word op de, op de straat door een Audi rijden, niemand van de baan of rijdt het, het, het, het, het biezo, maar ik heb er nooit wat mee gehad. En eh, <lacht> vaak ook de mensen die erin zitten, nee, nee, <lacht> <lacht> sorry, het kunnen de liefste mensen van de hele wereld zijn, maar je rijdt een Audi. <lacht> en, ik, en ik wilde <lacht> nog wel een Audi kopen, oh god. <lacht> nou, het, nou ja, koop dan wel een goede. Ja, zo'n zo, RS5 of zo, uh, wat is dat? Ja, sorry. dat is goed, dat ja. is goed. Dat okay. mag toch. Okay. dat mag Ja, nou ja, maar uh, ja, de layout uh, is bekend van uh, Audi. We ja. zijn er allebei niet, uh, niet uh, weg van. Nou hoorde ik ook dat de auto's verplicht worden... dat ze voor minimaal de helft geverfd zijn. Ja, nou, kijk wat je nu tegenwoordig ziet... Uh, ze willen die auto's natuurlijk uh, gewoon zo licht mogelijk hebben. Kijk, een, een, een, een huidige Formule 1 auto is best wel... Uh, jongens, ik zeg altijd maar, het zijn tanks. Uh, Zo'n ding weegt 800 kilogram... En eh, om daar te komen met al die rotzooi die aan boord zit, met MGQ's en eh, batterijpakken en toestand dat soort dingen... ...beuren ze die auto's natuurlijk elk grammetje wat ze kunnen winnen, die, eh, die proberen ze te winnen. Nou, verf is best wel zwaar en heel veel tape is ook best wel zwaar. Dus daarom zie je nu gewoon heel veel eh, ja, zeg maar kale eh, carbon delen. En dat is gewoon zwart. Klaar, daar kan je geen kleurtje geven. Dat is gewoon zwart. Nou, die camandelen, dat zie je gewoon soms wel de, bijna 60%, 70% van de auto's. Zie je dat gewoon allemaal zitten? Dat zijn natuurlijk bijna allemaal heel saaie, zwarte autootjes. Nou, wat heeft de VIA nu gezegd? Ze moeten volgend jaar gewoon minimaal weer zoveel, gewoon eh, 50%, 60% van de auto moet in kleur zitten. Door verf of door uh, tape, ja. door stickers. Uh, moeten ze weer van een kleurtje zijn voorzien. Ja, dat is natuurlijk voor die, die, die teams. Is dat eh, dodelijk? Want die zeggen, ja maar wij willen die auto's zo licht mogelijk maken. We willen zo dicht mogelijk op dat gewicht gaan komen. Wat we minimaal mogen wegen. Ja, eh, ja zoek het uit. Dus ze komen we wel weer verffabrikanten met een verfje die heel dun is. En die toch heel goed bekend is. En die hem bijna niks weegt. Die zijn in het verleden ook geweest. In het verleden werden ook auto's gespoten. En eh, in plaats van dat er dan zeg maar 2,5 kilo verf ging. gingen nog een anderhalve kilo verf. Oh ja. En dan en heb, je, je, heb je denk je over een, een kilootje. Maar een kilootje in de familie jongens. Het is ja. enorm veel. Wow, dat he. Ja, dat verwacht je helemaal niet. Nee, maar dat is gewoon wel zo. En, uh, de, dus daarom zeggen ze gewoon... Uh, en de via heeft gewoon gezegd... Ja, joh, het ziet er gewoon niet uit. Uh, ik moet eerlijk zeggen... Ik vind het nou niet de mooiste... Spannende kleur, kleurstelling in de wereld... Dat tegenwoordig ontrijdt. Nee, dus, uh, nee zeker niet. Zeker niet. En, uh, dus uh, ze gaan nu gewoon zeggen... We moeten minimaal dat aan verf op. Uh, en, uh, en klaar. En uh, Je bekijkt maar hoe je het doet... Maar uh, zoveel procent van de auto moet gewoon een kleurtje. Ja, toch, ja, tot slot wil ik het nog even hebben over een andere maatregel die ze wilde nemen. Is okay. uh, de twee pitstops. Ja, nou ja, dat is ook, uh, dat is ook een, een dingetje. Uh, je mag maar twee, uh, ze wilden nou twee pitstops minimaal. Ja. Ja, onzin. Grote onzin. Nu, uh, uh, ik, ben, ik ben zelfs altijd de voorstander geweest, want we kunnen dit op het tank helemaal uitrijden. Geef die jongens harde banden mee. mee. Wij gaan we van stoppen rijden, maar ga je helemaal lekker rijden. Doei, en veel plezier ermee. Kan ook, ja. Uh, dat kan ook, hè. Ja. Dat, dat, dat gebeurde vroeger ook, hè. Vroeger hadden ze gewoon ineens uit je banden. En ik kan me van Zandvoort heel erg goed herinneren dat wij achter dan de binnenwagen stonden op een perro En tijdens de wedstrijd stonden we de bus al de vrachtwagens te laaien. <lacht> Die waren, heel, die waren helemaal niet met die, auto, met die auto op de baan bezig, hoor. Dat, dat, dat is, is ook zo. Dat is ook zo. Ja, zeker weten. Dus ja, uh, dat kan dus ook. Want ze hoeven niet meer te tanken onderweg. En uh, Dus ja, uh, het is natuurlijk allemaal met een tactische spelletje. Nou, ze wilden dat naar twee brengen, minimaal. Ja, jongens, uh, ik denk je dat gewoon vrij moet laten. Je kan, ze, hebben al de, ze hebben natuurlijk al het reglement dat ze minimaal twee verschillende kompaans moeten rijden. Dus die ene pitstop is er altijd al. Dat klopt, ja. Dus ja, ik vind, ik tak die nu af en toe al heel verwarrend voor het publiek. Van binnenkomen, niet binnenkomen. Kijk, en ik denk uh, met de reglementen die volgend jaar gekomen dat is natuurlijk een heel pak aan reglementen. Hè. Um, waar voornamelijk toch wel voor gaat gezorgd worden. dat dat hele vuile lucht achter die auto's nu echt gaat verdwijnen. Ja, dan ga je ook gewoon weer wedstrijden zien waar ze elkaar kunnen inhalen. Ja, dan heb je die pistof z'n nou, tel. dat dus lekker op de baan uitzoeken. Uh, ja, maar, maar uh, weet je, op een gegeven moment zijn, een uh, paar jaar geleden. zijn die auto's uh, omgezet. Hè, dat die uh, groter en logger uh, werden. In plaats van de kleine auto's. En dat deden ze dan omdat de auto's dicht achter elkaar konden rijden. Dat is ook een tijdje is dat redelijk goed gegaan. En op een gegeven moment zie je weer dat, dat het toch een probleem oplevert. Ja, maar heb je wel zo'n Formule 1 tegenwoordig in de tafel zien hangen? Ik denk dat er meer vloge aan de onderkant zitten dan aan de bovenkant zitten. <laughs> dus ja, die wagen die, die worden zo, uh, wat moet ik zeggen, er zit zoveel vuile lucht en wervelende lucht onder zijn auto. Dat komt er achteronder uit, je kan op een gegeven moment gewoon niet meer rijden. En dat gaat natuurlijk volgend jaar wel uh, veranderen. Hè? Ja. Die complexe tunnels die nu onder de auto zitten, die moeten gaan verdwijnen. We krijgen weer vlakke vervoer. en daarvoor verwachten ze wel 30 tot 35 uh, procent minder downforce. Dat betekent dat die auto's op de rechterhenden veel harder gaan lopen... Uh, maar in de bochten veel langzamer. En uh, Dus je krijgt ook weer gewoon dat je er toch wel uiteindelijk makkelijker gaan, kan gaan uitremmen... en in de bochten gewoon met veel glijden en uh, toestand uh, misschien niet meer voorbij kan komen. En dus, zou dat ook betekenen dat ze op een gegeven moment uh, de DRS-zones uh, gaan afschaffen? Ik zou het nog even vertellen, de hele DRS die wordt afgeschaft. Oh, die wordt al afgeschaft? Dus, die wordt afgeschaft. Oh, Oké, okay, volg jaar al. Uh, ja, volgend jaar al. Wat er wel voor terug gaat komen... is dat nu de voorvleugels en de achtervleugels worden verstelbaar. Dus wat gaat er gebeuren? Als ze op het stuk zitten, gaan ze die vleugels heel erg vlak zetten. Uh, dat je gaat zeggen van, hey jongens, we hebben heel veel topsnelheid... want de topsnelheid van die auto gaat absoluut omhoog. Uh, maar in de bochten kunnen ze die vleugels dan in principe zeg maar op een stand zetten. Ze noemen dat de set modus uh, En dan gaan die vleugels naar maximale downforce. Dus je krijgt eigenlijk voor iedere bocht... Kijk je nu het gesloten dat je een soort DRS-zone hebt. Oh? En de, DR, de DRS-zone gaat vervangen worden. Ja, jongens, dat hebben we al een beetje in die Formule E. Het uh, komt mijn mond uit, maar in de Formule E. We krijgen een, een push-button waardoor ze meer elektrische vermogen kunnen krijgen. En daar kunnen ze, in de DRS-zone kunnen ze ook iemand voorbij. Ah, oké. Okay, dus okay. dus, dus, uh, dus dan kunnen ze gewoon zelf uh, bepalen wanneer ze het uh, willen inzetten? Ja, ze kunnen zelf gaan bepalen wanneer ze het inzetten. En ik, ik verwacht wel dat gewoon de auto's, die rijders dus gaan het niet makkelijk krijgen. Ten eerste worden de banden veel smaller, dus veel minder grip, uh, vlakke bodemplaten en veel minder downforce. Ah, we gaan nu alweer de echte stuntpiloten zien hoor. We gaan wel wat kleintjes meemaken ik, nu. Ik ben benieuwd hoe dat <laughs> verder gaat uh, aflopen. Ja, nou, dat is wel een van de dingen wat, wat, wat ik zoiets heb van, nou, dat is, vind ik veranderingen, waarvan ik denk, ja, nou, helemaal oké. Okay. Uh, daar ben ik echt heel blij mee. En, uh, uh, maar ja, in, uiteindelijk, jongens, in de praktijk moet het maar weer gaan uitblijven of het wel zo is, hè. Maar, uh, dat is allemaal uh, gewoon afwachten, natuurlijk. Zeker weten. Maar, nou, volgende week vroeg uh, het bed uit voor de race. Ja, vijf joh. uur op zondagmorgen. Ik zit meestal zit ik dan nog op een tropisch eiland in mijn dromen, maar <laughs> dat de <laughs> Alleen in je dromen, hè? Ja, ja, ja. Nou, lekker. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Nou ja, vijf uur. Ja, dus het uh, wordt uh, vroeg op. Het wordt heel vroeg op, maar dan gaan we gewoon weer genieten. Hè, want uh, ja, joh, er uh, is nog een heel, heel klein kansje, hè. Hoe. Uh... We hopen dat Lendo en Piast die uitvallen en Max wel volle punten gaan pakken daar. En dan blijft er nog een heel klein, klein, klein kansje zeg maar. Maar nou, we gaan zien wat er gaat gebeuren. Gewoon dat ze elkaar meteen uh, aan het begin uh, van de baan afkegelen. Uh, nou ja, vroeger bij Mercedes konden dus ze dat ook hebben. Ja, dat, dat, dat bedoel ik. Ja, daar waren we ook heel blij mee. Dus als Max nou slim is, dan appt hij naar, naar zowel Lendo als Oscar, appt hij heel veel, door, heel veel, vaak dat filmpje. Ja, was was in Spanje toch, bij uh, Stappen. Spanje, ja. door Max Stappen. Ja, door yeah. Max won. Max won, hè. Ja, ja. So, uh, klaar. Oké. Okay. Dus dat moet hij heel vaak moet hij even appen naar die twee jongens. <laughs> lijkt me dat leuk. Nou, dankjewel ja? weer, uh, Renault, voor vandaag. Na we houden helemaal contact. Zeker en een hele fijne zaterdagavond. Ja, jullie ook. Oké, okay. hoi hoi. hoi. YouTube ook wel live concerten... van de Alice Parsons Project gezien. Prachtig gewoon, die muziek. Ja, ja, echt heb, briljant. Ik heb hem ook wel eens live gezien. Ja. En ik heb best wel een aantal cd's van hem. Nou, het is echt zo, zo goed. Zeker, in uh, de mooie tekst. Tekst Old Wise. Ja, ja, precies. Ik heb het zelfs in mijn afstuderen... van mijn psychologieopleiding gebruikt, Old Wise. Oké, okay. ja, nou. hey, kijk. Ik hoop ook nog eens die status te bereiken van wise. We houden het in de gaten, Richard. Als ze denken, wat uh, doet hij nou in één keer? Haar, uh, oh, hij wordt uh, wise. Nee, die kan een beetje in de buurt, Rob. Die kan een He? beetje in de buurt. Nou, daar hebben we, daar hebben we het na de uitzending over. We gaan het uh, over het dier van de week hebben. Ja, ja even voordat ik over het dier begin. Uh, even een rectificatie. Ik heb gezegd dat uh, de tribute vanavond om oh, half negen maar Dat is 8 uur. Okay. Dus van 8 uur tot 10 over half 10. Mooi. Ja. Allemaal kijken, want het is echt een prachtig uh, programma. Nou, gaan we naar het dier van de week. Uh, we hebben het over een, uh, een, uh, een hondje. En uh, ik zag die op de dieren op de, de site van de dieren thuis, En ik dacht, oh, ik, ben, ik was meteen verkocht. Dus uh, dat is echt zo'n schatje. Nou, ik, uh, Lara stelt zichzelf even voor. Hi, ik ben Lara, een kleine kruisingdame. Lees vuilnisbakkerrasje van bijna 9 jaar oud. Ik ben weggehaald met andere honden omdat ik niet goed werd verzorgd. Ik ben een vriendelijk, vrolijk en lief meisje naar mensen toe en ik ben gek op aandacht. Of ik kinderen ben gewend is niet bekend. Zijn ze lief voor mij, dan wil ik ze best ontmoeten. Mijn verleden was iets minder mooi, dus ik zoek mensen die mij wel de tijd willen geven om te wennen. Met andere kleine hondjes heb ik contact gehad. En er zitten, weet ik, nog een paar in het asiel, ook uit datzelfde huis. Uh, Andere honden heb ik weinig gezien de afgelopen tijd, behalve dan die paar. Uh, dus ik moet nog even weer rustig opbouwen. Ik zoek mensen die mij aan de riem uitlaten en het niet erg vinden als ik misschien niet los kan lopen. Ik loop vrolijk mee aan de riem en ik ga er graag op uit. Let wel op dat ik misschien kan schrikken van verkeer enzovoort. Alleen thuisblijven zal rustig opgebouwd moeten worden. En ook zal er geoefend moeten worden met mijn zindelijkheid. Ik kwam weinig buiten, dus dit zal weer even goed aangeleerd moeten worden. Als ik op tijd word uitgelaten en wij elkaar wat beter leren kennen... dan zal dat snel helemaal goed zijn. Nou, heb jij alle tijd en liefde voor mij? Als u belangstelling heeft voor deze hond... kijk dan op de website van het Kennemerland. Of brengen een bezoekje aan het asiel. Oké, okay, ja, dat is dus Lara die wacht op een uh, nieuw baasje daar in Dank Dierenhuis. Dankjewel weer voor het uh, dier van de week. Straks gaan we naar Fred, want hij is er weer met Entertainment Field na vijf uur. I remember to this day, the pride. After the summer rain Will power me that old cargo go? A woman's mind told me that so Ja, dus in het uh, kennen maar dieren thuis. We gaan naar Fred. Goedemiddag Fred. Goedemiddag. Hey, fijn dat je er weer bent. Ja. Dat betekent zometeen weer een uh, mooie aflevering van Entertainment for You. Ja, en, en... Dan, uh, ja, dan gaan we wat, uh, wat mensen bellen. Ja, en wie ga je bellen? Want degene die zou komen, die uh, ja, heeft een optreden. Dus dat, uh, dat gaat niet door. We gaan hem wel eventjes uh, snel van tevoren nog even bellen. om kwart over vijf, Glenn van Doornen. Over zijn nieuwe single, uh, Wie geeft... En daar gaan we bellen met Bart Muller. En hij heeft de nieuwe single Amore Bella Ciao. Dat klinkt behoorlijk Italiaans. Ja, dat is behoorlijk. Oh, ja, ja, ja. Ik moest <laughs> we meteen weer aan die, uh, die serie denken van Bella Ciao. Ja, Bella Ciao. Oh ja, mooi nummer, is dat? He? Ja, ja, heel ja, mooi uh, nummer. Heel mooi. Het is een soort strijderslied. Ja, zo, ja, ja, ja. Ja. ja, precies. En Harjan gaan we bellen over zijn nieuwe single Atlas. Atlas. Atlas, ja. Oké. Okay. Ja, dat is een oude wits, Ja, heel Bos uh, ja, Bosatlas. Uh, <laughs> ja, die hadden we ook nog, ja. Ja, uurtje, dat hebben we niet Bosatlas. volgens mij hebben we helemaal geen atlas nee, nee, nee. nee dat ja, uh, zijn nog wel te kopen. Verplicht boek was dat, uh, de ja, atlas. Ja, uh, op school uh, hadden wij al, inderdaad altijd een, uh, een atlas. Uh. Misschien kan je bij de slechte inhalen nog ja, een atlas uh, kopen? Wel. Vast wel. ja. ja. Toch? Zeker weten. Ja. En uh, ja, verzoekplaat ook weer welkom, ja. neem ik aan. Ja, www.zfmartiesten.nl Rechtsboven even op het... Uh, klikken klik. Ja, even klikken, verhaaltje invullen en uh, dan komt hij vanzelf hier terecht. Oké, okay, ja, een gedicht of zo, een verhaaltje. Ja, een gedicht mag ook. Mag uh, ook, ja, voor de Sint-te-Sint. Als ze een gedicht willen vertellen, ja. dan, mag, dan mogen ze ook bellen. Als de, ze, je, zullen zelf willen vertellen. Kun je kunt het vast dus, oefenen met dus, 20 klas. Ja, en de wortel moet ze ook achterlaten, of ja, uh, dat niet? Nou ja, dat niet. <laughs> maar, <laughs> <laughs> misschien is de later Ja, je weet het niet. <laughs> nou, leuke uitzending zo meteen. Ja, en, uh, morgen, was, uh, morgen was in, toch geloof ik. Ja, morgen ja, is ja, de is in tof, toch? Ja, ja. Om 11 uur uh, komt hij aan hier in Stantwoord. Mooi. Dus de spanning stijgt, uh, Richard. Volgen. Wow. Ja, vroeg naar bed, want we moeten vroeg naar het strand morgen <laughs> kijken. Ja. Ja, een beetje vooraan. ga goed, hè. Een beetje vooraan. Ja, een beetje vooraan. Je moet het beste uitzicht hebben op de Zint en de Pieten. Ja. Zeker weten. Nou ja, goed. Uh, ja, ik zeg uh, tot uh, volgende week. Ja, volgende week ben ik er weer. Ongelooflijk, tot Leuk. volgende week. En uh, bedankt voor het luisteren. Veel plezier met Fred. Hij is dan gelukkig weer na vijf uur entertainment voor jou. Ik zeg fijne stadig Dag.